Een witte kerst of geen witte kerst. Ik versier de deunboon op zijn mooi. Met prachtige objecten van alle kleuren. De mooiste stelstal van bouw. Alle cadeautjes onder de kerstboom. En worden uitgedeeld tussen de familiefeest en de buren. Ook de andere mensen die kerst vieren. Laten we samen feesten voor deze mooie momenten. Zoals broeders en zusters. Laten we zien en jaren. Laten we telkens weer opnieuw. Dit is een mooiste moment in het leren, om te bieden en te beweren. om het aan elkaar geven, dan is iedereen te vreden, de eet aan tafel met kersen koketten met luk en peren met rode beesten, is dat geen goed idee. 25 december is kerstfeest, zingen en jaren over God en de Heer, en zingt halleluja over welbehagen, om elkander te leren verdragen, over dienen van veel waarde vrede op deze aarde. Kerstfeest is niet feesten zoals de beesten een herdenking van onze christiebeheer, de mooie geboorte die vannacht kwam met een vallende staart, zo prachtig die je niet meer zult vervoeren. Laten we feesten met mooie momenten en vergeet en vergeef je slechte overleden die je hebt gedaan, het is komend en gaan, laat je vrienden en familie feesten en eten, en veel liefde en spiegel schelen, onze leven is duidelijk en dat is wat je ook hoort, niets gaat boven deze liefde met christus hoe gelukkig je kan worden met deze tijd als je mag feesten op deze speciale dag. Deze feestdag is niet voor de bedoelde mensen bedoeld, maar ook zij mogen feesten om alle slechte te vergeten en te vergeven aan anderen. Je kan best opnieuw beginnen met mooie leven. Deze mooie dag op 25 december zal deze herdenking van Christus niet vergaan. 25 december is kerstfeest. Zingen en jaren over God en de Heer. En zingt halleluja over welbehagen om elkander te leren verdragen. We verdienen van veel waarden vrede op deze aarde. Het is dan ook wel een feit dat die vrede er niet altijd is, ook in deze tijd. Het is dan ook wel een klucht onder veel mensen, er is dan ook nog veel hupsig. In arme, hooploze landen zijn mensen daarvoor nog steeds aan het vluchten voor een oorlog, voor hun zogenaamde richting, dat meestal over geloof en geld met al dat zinloze geweld. Wij mensen op deze wereld zijn ook met zoveel. En kunnen dan ook beter alles met elkaar delen. Armoede is dan ook zomaar verdwenen. Weg is dan de hebzucht en de oorlog. Die wordt dan ook verleden.